Vier uur waterwal met het NOS-journaal. Zeker 80 voormalige politieagenten en brandweerlieden in New York... worden ervan verdacht dat ze onterecht een uitkering hebben gekregen. De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard na de 11 september aanslagen. Maar volgens de openbare aanklager mankeren ze niets. Op Facebookpagina's van de verdachten is bijvoorbeeld te zien... dat ze inmiddels ander werk doen. De Syrische Nationale Coalitie heeft een stemming over deelname... aan de vredesconferentie in Genève uitgesteld... De beweging, die door het westen wordt gezien als de belangrijkste Syrische oppositiegroep, is te verdeeld. De coalitieleden zijn het onder meer oneens over de voorwaarden waaronder het regime van president Assad meedoet aan de top. Ook heeft een deel van de groep de steun aan hun leider ingetrokken. De coalitie wil nu volgende week stemmen over de deelname aan de vredestop in Genève, die op 22 januari wordt gehouden. In Dordrecht zijn de afgelopen avond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt. Ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie loste een man op een fiets rond negen uur een aantal schoten in de lucht. Getuigen zagen het gebeuren. De man fietste door zonder om te kijken. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie. De aanwezigen hebben niets gemerkt van het incident en hoorden er pas achteraf iets van. Het winterweer in de delen van de Verenigde Staten is inmiddels zo extreem dat een ontsnapte gevangene in de staat Kentucky terug is gevlucht naar de gevangenis. De 42-jarige man ontsnapte uit een gevangenis in Lexington. Een dag later liep hij een motel binnen en vroeg hij de receptie de politie te bellen. De temperatuur van min 30 was hem te veel geworden. Na medische controle werd hij weer opgesloten in de cel waaruit hij ontsnapt was. Het weer. Vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 7 minimaal. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n 11 graden. Donderdag is het wisselvallig en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NWS-journaal. Radio 1 Nu al wakker Met Martijn Middel en Robert Smit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 Onze online volgen, dat kan natuurlijk ook op Twitter, vind je ons via het WNL Nacht. Robert, ben jij... Uh, uh, uh, want jij bent een Amsterdammer. Herken jij de naam Johannes Hendrikus van Musser? Nee. Uh, en toch ken je hem. Zijn pseudoniem is... Johnny Jordaan, uh, de Nederlandse Jacques Brel, uh, die uh, niet alleen in het binnenland optrad, maar ook als Nederlandstalige zanger in het buitenland verscheen. Vandaag, precies 25 jaar geleden, is hij overleden. Bert Hiddema is biograaf en heeft onder andere de biografie van André Hazes en twee boeken over Johnny Jordaan geschreven. Live vanuit Amsterdam hebben we Bert nu aan de telefoon. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, live vanuit Amsterdam, betekent dat ook, dat ook live vanuit de Jordaan? Uh, niet uit Jordaan, maar wel uit, uh, uit Amsterdam, ja. Ah, oké. Okay, nou. uh, voor de mensen die buiten Amsterdam wonen, of, uh, en dat kan natuurlijk ook hem niet kennen... in een paar zinnen, uh, wie was Johnny Jordaan? Johnny Jordaan was, zeg maar, de Elvis Presley van Nederland. De Elvis Presley van Nederland? Ja. Johnny Jordaan is namelijk gewoon... Uh, in die halvewege de jaren uh, vijftig... industrie bestond bijna nog niet in Nederland... Uh, de enige lichte muziek die er werd gemaakt, dat was uh, voor de radio, met radioorkesten. En zangers en zangeressen erbij. En af en toe, als er een leuk liedje was waar uh, verzoeknummers voor binnenkwamen, dan werd er een plaat van uitgebracht. En uh, in Amerika was er lang speelplaat, uh, was, werd er uh, veel verkocht. En in Nederland wilden men dat ook gaan doen. En toen heeft in Amsterdam een concours is er uitgeschreven door Bovema, dat was de platenmaatschappij, voor de beste stem van de Jordaan. Er konden gewoon mensen die uit Amsterdam of uit Nederland, die op een manier van de Jordaan zongen, konden meedoen aan een concours. En de winnaar zou een platencontract krijgen. Hm. En Johnny Jordaan, die was op dat moment in de 30. die was kelderd, zingende kelder in een café, in de oude Brugsteeg in Amsterdam. En uh, die heeft zich ingeschreven voor het concours, om daarna mee te doen. En die heeft de concours gewonnen. En uh, de volgende ochtend werd het lied wat hij had gezongen in Krasopolski. tijdens de finale wat hij had gezongen. Het werd voor de radio uitgezonden en de mensen vonden het zo mooi dat binnen een week was er een stapel platen voor verkocht die zo hoog was als de Westertoren. En sindsdien werd de naam van uh, Johnny Jordaan groter en groter om eventjes ja, toch een, een, een, een beeld te krijgen, tenminste een geluid vooral te krijgen bij uh, Johnny Jordaan. Hier een van zijn uh, grootste hits, een piketanissie.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 Johnny Ordaan, 25 jaar geleden dus uh, overleden. Ja, hoe, hoe was de begrafenis uh, eigenlijk? Wist, werd hij net zo uitgebreid gehouden als uh, uh, bijvoorbeeld bij André Hazes? Ja, de televisie bestond nog niet. Nee. Dus uh, bestond ja. wel, maar er kijkt niemand naar en niemand had geld om een televisie te kopen. En uh, ja, dat was een groot gebeuren. Ik bedoel, wij, uh, de dienst was in de Weste Kerk, dat was natuurlijk... uitgeleide gedaan en toch door Amsterdam naar Vredehof. Dat is de begraafplaats op de Halendeweg, waar die molen staat, tegenover de Westergasfabriek. Daar is hij bij en er waren dus duizenden mensen aanwezig en bij iedereen stond te huilen. Want dat heb je wel met jongen Jordaan. Dat had ik net over in dat liedje van de aan. Je had meteen zin om mee te zingen. Hij maakte wel wat los. Ja, hij maakte heel veel los. Toen ik met het boek ook bezig was en ik kwam ook in de Jordaan, had je ook mensen die... Nou ja, die begon gewoon ook spontaan te huilen als ze het over Jordaan hadden. Het ja. was ongekend eigenlijk hetzelfde eigenlijk wat het er met andere Hazen ook gebeurde. Dat heel Nederland, ja, die stond erachter, die vonden het allemaal... Ja, Jordaan was een idool, niet alleen van de Jordaan, maar ook van, van, ook, ook van heel Nederland. Ja, en uiteindelijk is hij niet in, in de Jordaan gebleven. Hij is verhuisd naar Zandvoort, ja. ras Jordanees en toch niet zijn hele leven in de Jordaan gebleven. Ja. Een huisje, een heel klein huisje en dat kon je alleen bereiken. Als je, als je door het huis van iemand anders ging. Mm -hmm. Want uh, hij was voordat hij dus uh, werd ontdekt met het concours was hij dus ontzettend arm. Ja. Geld had hij bijna niet. En toen had hij dus geld en toen heeft hij daar een groot huis gekocht of een groot huis, hij heeft een huis gekocht in Zandvoort. Dat is, dat is eigenlijk de tweede Jordaan. Dat is eigenlijk de buitenplaats van de Jordaan, de Zandvoort, strand van Zandvoort. Het is je dag Ja, maar dat verklaart nog steeds niet helemaal waarom zo'n ras Jordanees ineens de stad uitgaat. Ja, het kon helemaal niet meer. Die man was veel te beroemd. Die kon niet meer op straat lopen. Iedereen sprak hem aan. Iedereen wilde met hem mee. Iedereen wilde ook geld voor hem. En het was niet meer vol te halen. Ja, en daarbij, dat lag 25 jaar geleden natuurlijk. Ja, toen is hij overleden. Maar dus nog verder daarvoor lag dat anders dan nu. Hij was natuurlijk ook homoseksueel. Ja. Uitgelekt, kijk, de mensen in Joda wisten het wel, omdat hij vroeger als jongetje speelde, hij had met poppen en, uh, en dat soort dingen, dus uh, ze wisten wel dat hij niet helemaal uh, hetero was. Maar ja, toen het uitblekte, dat werd natuurlijk een geweldige rel. We spreken nu over van 1955, 1956 ja. die tijd. En ja, toen was het ook met gebeurd. ja ja gebeurd. Ja. Vele mensen uh, durven eigenlijk niet uh, een, een echte opvolger van Johnny Jordaan uh, te noemen. Uh, simpelweg omdat het, ja, dan ga je een heel fragiel pad ga je dan eigenlijk op. Uh, ben je het mee eens dat er nooit een echte opvolger van Johnny Jordaan is geweest? Nou, ik uh, bedoel, het is, is wel een opvolger geweest van Johnny Jordaan. Als je, het zegt, Johnny Jordaan uh, als je zegt Johnny Jordaan zong liedjes uit de Jordaan... Dan, uh, en hij zong iets dus over de Jordaan, dan, dan is er inderdaad geen opvolger... Maar als je nou gaat denken van, hij zong levensliedjes, namelijk over, laat ik zeggen, de blues, mm. de Jordaan-blues, namelijk de gewone dingen, de, de zaken die de gewone man bezighouden, en het verdriet van de gewone man, en het geluk van de gewone man, ja, dan heeft hij natuurlijk een geweldige opvolger gehad, en dat was André Hazes. Ja, ja die komt dus verreweg het dichtstbij. Ja, die maakt ook dezelfde emoties los bij mensen, toen ik ook met die André Hazes bezig was. En ook daarna, dan merk je gewoon, als mensen over die Hazes beginnen dan, uh, te praten, dan uh, hebben ze het over hun beste vriend. En met Jordaan was het ook zo, voor een heleboel mensen, ja, de, de, mensen zijn, de meeste mensen zijn dood die dat hebben meegemaakt. Maar toen ik met het boek bezig was, 20 jaar geleden, ja, Jordaan, is een, voor echte Jordanezen is dat het symbool van, uh, van hun wijk, van de Jordaan, van alles wat mooi. Ja, om uh, um het gesprek af te sluiten, uh, Bert... Uh, uh, willen we, dat doen we niet zo vaak op Radio 1... Uh, uh, moeten we misschien vaker doen, uiteraard nog een uh, plaatje van uh, Joni uh, draaien. Uh, welke plaat kun je ons adviseren voor dit tijdstip? Nou, ik zou zeggen, draai de parels van die Jordan, want daar heeft hij ook het concours mee, mee gewonnen toen. Ja. En toen werd hij ook in één keer beroemd. En dan kun je je voorstellen, als je, als je zo'n plaat hebt gemaakt... en dat je in één keer, laat ik zeggen, de beroemdste man van Nederland bent. Wat er dan door je heen gaat... Als je, dat, als, je, als je dit zingt en ook als je, als je het hoort, dat je ook kan voelen waar het eigenlijk om gaat bij Johnny Jordaan. Namelijk over de Amsterdamse blues, de, de, de Jordaan-blues. De parel van de Jordaan. We gaan hem, we gaan hem draaien. Bert, Bert, Hiddema, uh, dankjewel. En uh, uh, uh, uh, uh, sta mooi stil bij, uh, bij deze dag. Uh, ik doe het, de hele dag. En ik ga de hele dag zingen. De parel van de Jordaan. En die begint met geluid uit de Jordaan. ja En in de Jordaan geboren, mijn edelstier, waar ik tot met je groot, daar waar die oude wester door, geprezen wordt van de mond, mooi. Hij staat er als een trouwe wachtende, en het reuze. Rood. Al woon ik ook op de Rio ik in een woon. Want als ik de zie, dan ben ik een dan het galmen van jouw melodie. Ja, dan leef ik geheel naar me weg, O wester, jij brengt mij in het vuur en vlam. Wanneer ik jou klooster. the van hier ik jouw Als Amsterdammer, Robert, dat moet wat met je doen. Dit mag uh, wat mij betreft vaker op Radio Johnny Jordaan op Radio 1, parel van de Jordaan. Hoorde u 14 minuten over vier. Ja, heel vroeg op deze woensdagochtend. Uh, maar ja, altijd op die vroege woensdagochtend... komen die kranten op een gegeven moment ook jouw kant op. Uh, radio 1 brengt het nieuws van... Alle kanten. En nu al wakker brengt het nieuws uit alle kranten. Leon, jij hebt ze doorgenomen. Ja, ik heb ze van de deurmat opgeraapt. In de Telegraaf het bericht dat uitkeringsinstantie UWV steeds vaker aangifte moet doen. Steeds vaker krijgen medewerkers te maken met bijvoorbeeld bedreigingen. In de krant van Wakker Nederland ook nog een praktijkvoorbeeld vandaag. En mbo'ers vinden steeds vaker een stageplek. Dat klopt spits. In vergelijking met vorig jaar zijn er 23.000 meer stagelopers in het mbo. Het aantal leerbanen waarbij stagiairs een salaris ontvangen... is daarentegen met 9.000 afgenomen. En in de Volkskrant een nieuwe plagiaatzaak. Peter Nijkamp, docent aan de VU... blijkt vaak nieuwe artikelen te schrijven... met stukken die hij kopieerde uit eerdere werken. Deze zelfplagiaat komt in zes van de tien artikelen van Nijkamp voor. En dat is dus niet helemaal toegestaan. Nee, duidelijk... Um de Telegraaf dan. De kant van Wakker Nederland uh, luidt de politievakbond ACP de noodklok. Want er is gevaar. Doordat de brandweer bezuinigt op personeel zijn het steeds vaker agenten die mensen uit een brandend gebouw moeten redden. Een voorbeeld. Zo rijdt de brandweer in het gooi vanwege bezuinigingen met slechts twee in plaats van zes mensen op de eerst uitdrukkende wagen. En daarom werden in Bussum vorig jaar april agenten door de brandweer een brandend huis ingestuurd. Niemand raakte gewond, maar aan de aanpak kleven risico's, zegt ACP. Zo is het politieuniform niet brandbestendig en kunnen vanzelf schoten uit het dienstwapen worden gelost door de hoge temperatuur. Leuk en aardig dat minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans een bezoek brengt aan Cuba, maar hij zou niet alleen met regeringsvertegenwoordigers moeten spreken. Dat zegt de Cubaanse dissident Berta Soler vandaag in trouw. Soler vertegenwo vertegenwoordigt Damas da Blanco, een organisatie die wekelijks in het wit gekleed de straat op gaat om te pleiten voor meer democratie in Cuba en de vrijlating van politieke gevangenen. Ze vindt, ze vindt dat minister Timmermans ook zou moeten spreken met burgerorganisaties om een goed beeld te krijgen van het land. Timmermans pleitte er deze week nog voor om banden tussen Europa en Cuba meer aan te halen. President Raúl Castro van Cuba haalde vorige week in een toespraak nog uit naar de interne vijanden van de revolutie. Waarmee hij volgens Soler solaire doelt op Damas de Blanco, de organisatie waar zij voor werkt. En dat en nog veel meer leest u deze ochtend in de kranten. Ja, dankjewel uh, Leo Mastik, uh, voor je bijdrage. En we horen je straks natuurlijk weer met de laatste nieuwsupdates van uh, deze wereld. Nou, dubbele cijfers op de thermometer. Dat is uitzonderlijk voor januari. Het is uh, zelfs vooralsnog de warmste januari ooit in ons koude kikkerlandje. Ja, wij houden van zacht weer, maar ook van flora en fauna. En daarom bellen we op dit soort momenten met onze favoriete boswachter Nico Arkes. Zijn bos ligt in het Vechtdal bij Hardenberg. Uh, meneer Arkes, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben persoonlijk echt ontzettend aan het genieten van dit, uh, van dit zachte weer. Dubbele cijfers op de thermometer vind ik alleen maar fijn. Uh, hoe zit het bij u? Ik denk dat hier heel veel mensen nog aan het genieten zijn van deze mooie aanhoudende herfstperiode. Want daar lijkt het op, want de winter hebben we nog nagenoeg niet gehad. Inderdaad, dubbele cijfers. Het is erg warm voor de tijd van het jaar en de winter is daar niet ingetreden. Terwijl de dagen al wel aan het lengen zijn. En dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen voor... ...voor onze planten en dieren. Ja, want wat vindt uw bos daarvan? Nou, ons, ons bos, en je kunt echt wel merken... ...dat de eerste vlindertjes zijn alweer gespot in het bos. En dat is wel opmerkelijk. Die uh, nu al wakker geworden zijn. En de eerste, eerste plan, of nee, de late planten... ...die, zijn, die hebben aan, een aantal planten... ...die toch al later tot in de herfst doorbloeien. En dat zijn, zijn zoals, uh, bladen zoals duizendblad... ...en boerenwormkruid. En dat soort planten die blijven... ...blijven maar bloeien op dit moment. Maar je hebt ook vroege voorjaarsbloeiers... ...die er nu al eens lekker zijn. Sneeuwklokjes, dat is niet uitzonderlijk... ...want die zijn in januari wel vaker te zien. Maar uh, die zijn er nu ook volop. Maar spinkruid is ook al gezien. En de witte dovenetel... ...nou, dat zijn dingen die eigenlijk... ...later in het voorjaar zouden moeten komen. Maar die nu al... Uh, uit, aan, ...aan bloeien zijn. Maar, maar is dat... ...meneer, haaslaar, meneer Arkes, een, ja. is dat erg? Nou... Erg, erg uh, kunnen we niet zeggen dat het erg is. Het is een beetje, de natuur is een beetje af en toe een beetje in de war. Uh, ik denk waar ik mij meer zelf meer zorgen om maak, is niet dat het nu lang, lang warm is, maar zeg maar dat die, die grote pieken uh, en die grote verschuivingen die we allemaal hebben, zoals nu in New York dat we daar uh, een grote, strenge, uh, strenge hebben op plekken waar er eigenlijk nog nooit gevroren heeft. Dat, dat soort veranderingen, dat zie je wel wat vaker voorkomen. Dat, uh, en wat groter worden. Ja, ja. En dat, dat, uh, maar de gevolgen van deze warmte-temperatuur. Kijk, het is niet uh, uh, helemaal buitengewoon dat we in januari in dubbele cijfers zitten, want het is een nieuw record. Maar in 1909 bijvoorbeeld we hebben volgens mij uh, ook al een hele warme periode gehad. Dus het is in het verleden wat vaker voorgekomen. Voor de natuur zou het erger wezen als je een hele lange periode van warmte en dan dat er nu een kleine vorstperiode in, dat ze al een maand gevroren zal hebben, en we zouden dan in één keer zo'n warme periode krijgen, gevolgd door wederom vorst, mm -hmm. dat zal erger geweest, Want je kunt je voorstellen, als normaal is het al dat dagen gaan lengen dat dieren en planten daarop reageren en op kou. En eh, als de kouperiode eh, maar ingetreden is, en dat vervolgens opgevolgd wordt door een warmteperiode en de dagen gaan nog langer, ja dan gaat het massaal de grot uitbrullen. Ja. En als dat dan weer gevolgd wordt door een frostperiode, ja dan, dan gaan al die jonge plantjes en en bloesems die gaan natuurlijk allemaal ook kapot. Ja, dus, dus dat, we dat moeten nu eigenlijk. Maar op dit moment hebben we dus gelukt... dat de frost nog niet ingetreden is. Nee, nee want op het moment. Nog nog doen. Op het moment dat het dus straks weer heel erg koud wordt, dan uh, kan het dus wel gevolgen hebben voor, voor die bos. Nou, als het dus straks een periode van koud en die weer opgevolgd wordt door zo'n warmteperiode. Mm -hmm. ...dat vervolgens weer opgevolgd door de koude uur. Dus het is die wisseling, zeg maar, van, van de, de wacht... ...die het moeilijker maakt voor de natuur. Maar op dit moment, ja, de, de, de vlinders die nu al vliegen... ...zoals die citroenvlindertje en, nou, en die kleine ja. vos... ...daar zijn overwinteraar... Ja. Ja, ...dat zijn vlinders die zeggen van... ...ja, die denken dat het al een klein beetje voorjaar is. Ja. Die hadden eigenlijk nog moeten slapen. Maar als de kou langzaam intreedt... ...dan gaan die uh, toch wel weer in winterrust, hoor. Ja. Ja, dan zoeken ja, ja. ze wel weer een, een warm plekje op. Dus dat... Het, ik denk op dit moment dat het nog niet uh, zulke hele grote gevolgen heeft voor het, onze natuur. Het, uh, de, de, als de periode straks nog mooi intreedt, dan gaat het alsnog weer slapen. Ja. En dan moeten we hopen dat het dan niet alsnog weer uh, een, een warmteperiode periode komt. Want dan zullen ze op de beetuur overal weer met die... De in PDS komen nachtvossen en moeten gaan sproeien om de bloesens allemaal te beschermen. Ja, ja, nou voorlopig is het dus uh, lekker zacht en uh, dat betekent lekker wandelweer door de bossen. Uh, ik neem, uh, neem aan dat u dat uh, ook vandaag nog wel gaat doen, meneer Arkers. Wij gaan vandaag op zeker wel wandelen in het weer en wandelen in het bos in het vechtal. En ik wens uh, iedere mensen veel buiten uh, plezier, natuurlijk. En, en uh, we hopen dat er toch wel een beetje winter komt en dat we nog een, een beetje verschaas kunnen komen. Boswachter Nico Arkers, hartelijk dank en nog een hele fijne woensdag. Goeiedag. En dan straks. Brengt de tijd op 21 minuten over vier. En hoewel er buiten absoluut geen ijs ligt, uh, wordt er binnen wel gewoon geschaatst. Uh, we gaan zometeen even bellen met uh, Niels Kerstholt. Hij gaat ons vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, op het short track en is druk aan het trainen. Eerst Bastille en Off the Night. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. Hey Best Still en Off The Night. En dat is een plaatje dat we zo meteen gaan draaien. Ja, dat gaan we nu niet doen, jongens. Ja. Ja, nee, ja, goed. Ja, we, we zijn, we, we, we Radio wil... 1 houdt wel muziek. Maar maakt ma was... niet uit. We gaan het gewoon nog een keertje proberen. Uh, Best Still was dat. En Off The Night. Go to the start. Ready. Over 30 dagen kleurt Sochi oranje, uh, dan beginnen in de Russische stad de Olympische Winterspelen. Voordat de dweilorkesten hun weg naar Rusland zoeken... blikt Nulwakker iedere week vooruit met Olympische deelnemers. Deze week doen we dat voor de tweede keer met shorttrekker Niels Kerstolt. De vorige keer was hij nog niet helemaal op in de sfeer van de winterspelen. Want toen belden we met Gran Canaria. Eh, niet echt een plek met veel ijs. Weinig ijs? Ja, frozen, frozen yoghurt hebben ze hier. Uh, nee, we zijn hier vooral heel veel aan het en uh, Om een beetje basisconditie op te bouwen... En, uh, dan weer het ijs op, want de komende 2,5 maand wordt het aan één stuk uh, doorschaatsen. Uh, Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer. Toen we uh, gisteren de afspraak maakten voor dit gesprek, zat je net op de fiets terug van 10:30 naar huis. Uh, is dat uh, uh, de ideale voorbereiding? Meters maken in Heerenveen? Ja, die kilometers die kunnen we niet meer op Gran Canaria maken. Dus dan moeten ze maar in Friesland, hè? Want <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, het werd tijd om weer in een koud land te gaan zitten. Ja, nee, dat vind ik altijd lekker. Ja, en toch, toch is het eigenlijk helemaal niet zo koud nu op dit moment. Zo gek eigenlijk. Nee, nee, nee, het is heerlijk. Het is prima fiets weer. Maar ja, fietsen doen we niet meer zoveel, hè. Nu is het alleen nog maar heel erg veel schaatsen. Ja, je, je zit midden in de periode die je vorige keer omschreven als aan één stuk doorknallen. Um, hoe verloopt je voorbereiding tot nu toe? Nou, de afgelopen maand is het heel erg hobbelig geweest. Voor mij persoonlijk. Een beetje kwakkelen met ziek. En, uh, nou, toen kwamen er wedstrijden aan. Het, het NK hebben we net achter de rug. Dat uh, viel me mee voor hoe ik ervoor stond. Uh, en nu is het uh, twee weken doortrainen op het ijs uh, richting het Europees kampioenschap. En dan nog drie weken richting de Spelen. En het is eigenlijk alleen maar ijs, ijs, ijs en... Uh, Zoveel mogelijk snelheid op doen. Ja, want over dertig dagen dan, uh, dan uh, begint het daar allemaal in Sochi. Uh, ben je tegen die tijd topfit? Ik ga er vanuit van wel, ja. Het ja, gaat geen problemen opleveren, dat is mooi. Je doet mee op de twee individuele afstanden, hè? de 500 en de 1000 meter en je zit in de relayploeg. Uh, ja, en... Volgens mij doe ik ook een 1500 meter, maar het is allemaal nog niet heel zeker wat we gaan rijden, want het is nog steeds niet uh, definitief. Maar uh, uh, als het goed is, uh, doe ik veel afstanden. Hoe, hoe bereid je je daarop voor, op die onzekerheid? Uh, daar bereid je niet op voor. Je traint gewoon door en uh, je wacht totdat uh, de uitspraak is gedaan. En, uh... Ja, daar, daar kan je toch niet veel aan veranderen. Uh, behalve nu gewoon goed trainen en je, en je laten zien in de wedstrijden. Ja, kun, kun je uitleggen? Want we hebben de afgelopen, volgens mij de afgelopen week hebben we, uh, kunnen meegenieten van de OKT op de Lange Baan. Uh, uh, waar, waar dus heel erg veel gedonder om was. Ook aanwijsplekken, et cetera. Is dit eigenlijk een beetje uh, dezelfde structuur met echt zo'n prestatiematrix? Of, uh, of ligt het wat, uh, wat makkelijker? Nee, wij werken nog met het oude systeem met uh, nominaties en kwalificaties. Uh, dat doen ze op de lange baan niet meer. Uh, maar dat, uh, ja, wij wel. Uh, dus je moet uh, eerst een top acht plek halen. En dan moet je daarna vormbehoud tonen uh, door bij de top 12 te rijden. Nou, dat heb ik op alle afstanden gedaan. En een aantal anderen ook. Uh, dus dat, dat werkt gewoon anders. En uh, uh, we hebben eigenlijk maar op één afstand hebben we de... de Zeg maar het probleem dat er vier gekwalificeerden zijn... of mogelijk vier gekwalificeerden komen... en dat we maar drie startplekken hebben. Maar voor de rest uh, is dat niet het geval nog. Nou, we hebben het vorige keer uitvoerig gehad over die ploeg. Um, toen zei je dat uh, de medaillekansen eigenlijk, uh, eigenlijk best wel aanwezig waren... voor de, voor de Nederlandse ploeg. Um, in hoeverre kun je, kun je je daarop voorbereiden... bij een, ja, een individuele sport als het shorttracken? Ja... Um... Nou, zo individueel is het dus niet, want wij zijn elke dag relays aan het doen met elkaar. En uh, dat betekent dat je elke dag met elkaar in teamverband aan het trainen bent. Nou, dus je kan, en... je, je kan niet echt je eigen weg gaan. Dat, ik kan me voorstellen dat het ook aan de ene kant wel, wel frustrerend kan zijn. Nee, ik zou, het, ik zou het bijvoorbeeld af en toe wel lekker vinden om iets meer rust te krijgen. Ja. Maar uh, uh, ja, dat zit er dan niet in. Want je moet gewoon met elkaar uh, trainen. En, en, en dat hoge trainingsniveau is ook de reden waarom, waarom wij stappen maken. Dus eigenlijk is dat alleen maar heel erg goed. Ja, dat, in hoeverre liggen jullie dan heel erg dicht bij elkaar? Is het, is het, uh, is het niet zo dat er, dat er een lelijk eentje in de nee, nee, nee, Nee, absoluut niet. En uh, sterker nog... Kijk, wij zijn met vier, vier mannen van het relay team waar we standaard relay mee rijden. Gewoon uh, heel hoog niveau, maar daarachter zitten met een paar mannen. En uh, uh, die zorgen ervoor, die blijven constant drukken. Die, die liggen op de loer voor als een van ons wegzakt... En dan uh, springen die in dat gat. Dus, en dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk ook de afgelopen jaren... dat we zo'n enorme sprong hebben gemaakt. Dat komt niet alleen door ons vier, maar ook door de groep die erachter zit. Nee, op naar Sochi. Uh, Niels, tot slot. Uh, wanneer ben jij tevreden? Um, als ik gewonnen heb. <laughs> dat is, dat is een, ja. denk ik een, een, een wijsheid waar ik geen spel tussen kan krijgen. Niels, kerstelt veel succes op de Spelen in ieder geval. En we gaan je nauwgezet volgen. Komt goed. Graag gedaan. Exact half vijf hierbij, nu al wakker, op Radio 1. Straks gaan we praten over het proces tegen Morsi, ex-president Morsi van Egypte. Dat wordt vandaag namelijk weer hervat in de rechtbank in Cairo. Dat en nog veel meer straks, maar eerst. Het Nieuwsminuutje. Met... Leelmostik. Goedemorgen heren. Roermond is in de ban van diverse branden. Aan het begin van deze nacht zijn een camper, een caravan en twee auto's in vlammen opgegaan in de Limburgse stad. Gisteravond was er ook al een grote brand in de ijsfabriek van Campina daar. De brandweer denkt dat die brand is aangestoken. Van een verband tussen de in incidenten wordt nog niet uitgegaan. In Dordrecht is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wat anders verlopen dan gedacht. Rond half negen klonk er buiten namelijk schoten en die waren niet gepland rond deze receptie. Er raakte niemand gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de schoten is nog een raadsel voor de politie in Dordrecht. Volgens getuigen zou een man op de fiets geschoten in de lucht hebben gelost. Een kozijn in het Dordse gemeentehuis is beschadigd, maar het is niet zeker of dat door een van de rondvliegende kogels komt. In het oosten van Groot-Brittannië is gisteravond een helikopter van het Amerikaanse leger gecrashed. Het is onduidelijk hoeveel mensen er aan boord waren en hoe zij er nu aan toe zijn. Er kunnen maximaal vier personen in de helikopter. Wat de oorzaak van de crash is, is nog onduidelijk. Volgens een specialist staat dit type helikopter bekend als zeer veilig... en de bemanning had veel ervaring met het vliegen in het donker. Meer buitenlands nieuws. In Amerika staat de teller inmiddels op 9 doden door het extreem koude winterweer. In de helft van de staten is een waarschuwing uitgevaardigd. Voor het weer hier in Nederland is aangeschoven bij Weerman Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag blijft het droog en neemt pas in de nacht naar morgen de kans op regen toe. De temperatuur is met 9 tot 11 graden te dus zacht voor de tijd van het jaar. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht dan is het eerst nog lange tijd droog later vanuit het zuidwesten periode met regen. De temperatuur die daalt tijdens de regen niet verder dan gemiddeld een graad of 6. Morgen opnieuw van tijd de tijd regen, pas later in de avond klaart het weer op. De temperatuur die ligt dan rond een graad of 8. De vrijdag en het weekend neemt de wisselvalligheid af en neemt in de nachten de kans op nachtvors toe. Nog een kleine waarschuwing voor nu daar achteraan, voor het verkeer met name. Het kan namelijk door de vele regenval glad zijn op diverse plaatsen op de snelweg. Dus hou daar even rekening mee. En tot zover. Het nieuwste minuutje. Zijn we net aan het praten over dat het zo ook heerlijk weer is, dubbele, dubbele cijfers? En dan is het nu ineens glad. Ja. Dankjewel, Leo Mastik. We zien je straks weer terug. Drie minuten over half vijf. Ja, ik zeg het nog maar eens. Uh, uh, als, u de wekker, uh, als u geen lampje heeft op uw wekker, laat ik het daarop houden. Uh, deze plaat had u nog van ons te goed. Moloko. the time is now. En daarna gaan we verder praten over allerlei leuke, interessante dingen. You're my last breath. You're a breath of fresh air to me. Yeah. Moloco, dus en de time is nou, de tijd is nu. Zeven minuten over half vijf. Ja, ik, ik had het al vaak de tijdmelding gedaan, maar ik moest ik toch, aankomen, ja, Martijn, toch. Ik zag hem he? aankomen, toch uh, wel, hè? We mogen weer naar de stembus. Yes. Althans op 19 maart, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dat inspireert sommige burgers om een eigen idee aan de man te brengen door een nieuwe politieke partij op te richten. We gaan ze de komende weken bij langs. Uh, we gaan eerst naar Utrecht, waar student Steven Menke student en starter oprichtte. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Student en starter. Wat maakt jouw partij anders dan de rest in Utrecht? We zijn een partij um, die vanuit uh, studenten en starters opgericht wordt. Uh, en het, het, vooral het netwerk gebruikt wat zo sterk is onder studenten en starters. Mm -hmm. En de kennis, uh, je krijgt natuurlijk, vanuit de bij kennis, dat er zijn meerdere universiteiten, hogescholen en heel veel mensen die hier na een studie uh, willen blijven wonen en hier een, een werk gaan doen. Ja. Yeah. Uh, een van de jongste uh, grote steden in Nederland. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd uh, is de gemeenteraad uh, niet zo heel erg jong. Vooral studenten en starters in het begin van die fase missen. En daar gaan wij verandering in brengen. Maar uh, uh, uh, politiek bestieren, daar heb je ook een beetje levenservaring voor nodig, toch? Nou, ik denk dat uh, vooral studenten in de, in de vele commissies uh, en, en de netwerken waar ze zitten... bestuurservaring opdoen. Uh, en ook in de studie... Uh, heel veel, veel meekrijgen, krijgen uh, wat heel belangrijk is om ook in de gemeenteraad in te brengen. Uh, tegelijkertijd zijn ze ook meteen in contact met de experts op de meeste gebieden, de hoogleraren en de lectoren, mm -hmm. en die kunnen ze eigenlijk heel makkelijk aan een, aan een moutje trekken om even de, de expert input te geven in de gemeenteraad. Ja, toch alleen uh, student en starter. Daarmee sluit je dus al heel wat mensen uit. Ja, nou, het is uh, heel belangrijk om te zeggen dat wij niet een one-issue partij zijn. Wij gaan. Voor, alleen voor de belangen van studenten en starters. Maar wij gaan kijken vanuit de, studenten, uh, er, vanuit de ervaring van studenten en starters. Hoe zij naar de toekomst van Utrecht kijken. Om dat in te brengen in de gemeenteraad. Ja, maar dan hou je toch automatisch dat je de belangen van de studenten en starters gewoon, uh, gewoon uh, behartigt. En niet die uh, van de 50-plussen die in Tuin nog woont. Ja, ik denk dat die belangen in heel veel gevallen uh, overeen zullen komen. Want iedereen wil een stad die voor, voor de hele stad prettig is. Dan moet ik gaan zeggen, dat doen we alleen voor die groep. De rest laten we aan de laatste zijlijn staan. Laten we vooral gaan kijken hoe we door ook gewoon in de gemeenteraad mee te uh, beslissen. Mm -hmm. Neem je een andere positie in. Dan word je niet meer zo snel weggezet van, oh, er moeten weer ergens studentenvers komen. Wat, wat, wat erg, daar gaan we alleen maar overlast van krijgen. Maar dan hoor je ook, gebalanceerd het geluid vanuit studenten. En starters vooral ook, van, ja, die moeten toch echt ergens wonen. En die hebben een hele grote meerwaarde voor de stad. Hm. stel je voor dat je alle studenten start uit de stad Utrecht wegdenkt. Nou dan dan ja. hou je geen Utrecht meer over. Hm. Zoals iemand op zich Dan <laughs> krijg je hadden. inderdaad een hele andere stad. Uh, ja. Verkiezingsprogramma, dat moet je natuurlijk ook hebben. Is het al af? Daar uh, zijn wij heel hard mee bezig. Ja. We zijn natuurlijk een nieuwe partij. Dus dat, uh, daar, daar nemen we ruim de tijd voor. Dat is wel we, kort dag hoor. Dat is kort dag inderdaad. Ja, maar dat tegelijkertijd merk je ook dat uh, heel veel mensen die nu dichterbij komen juist dat enthousiasme krijgen. Uh, en het is belangrijk uh, om juist wat meer betrokken te krijgen, bij de uh, mensen betrokken te krijgen bij de lokale politiek. Ja. Je ziet dat het bij onze partij heel goed lukt, omdat mensen, zo, ja, daar ze uiteindelijk gewoon enthousiast voor worden. Ja. Um, terwijl het toch vaak op, een beetje op afstand staat, een beetje stoffig overkomt bij de gemeenteraad. Maar nu het dichterbij begint te komen, begint nou ja, het begint, nou ja, wat spannender te worden graag veel mogelijk mensen de kans geven om mee te denken over het partijprogramma. Ja, ja. Daarom hebben wij besloten om daar gewoon ruim de tijd voor te nemen. Steven, uh, je, ja. bent, je bent jong, je bent student. Ja. Um, maar dan vind ik student en starten nou niet echt de meest inspirerende en sexy naam voor een partij. Niet? Nou, ik vind het zelf een hele duidelijke naam. Ja, uh, ja duidelijk, ja. maar je verwacht toch van, van, van jong, fris bloed, verwacht je toch, toch een, een spannende, sterke, uh, heftige naam. En, en ik, ik vind hem een beetje, beetje, ja, een beetje mat. Ja, ja, euh, ja, het is uh, ieders eigen mening. Maar uh, we hebben met z'n allen een, een, een tiental namen overwogen en uiteindelijk kwam deze er aan uit als, als toch beste om toch uh, de mensen te, nou ja, het beste idee te geven waar we nou eigenlijk als partij. Ons in, in differentiëren als wij het vanuitzetten en starters gaan doen. Ja, duidelijk in ja. ieder geval. Uh, Robert, heb jij dan nog een idee hoe, hoe het wel zou moeten? Nee, maar nee, ik, ik ga want... voor <laughs> vijf uur heb ik een goede naam. <laughs> we gaan een nieuwe naam ver, <laughs> verzinnen. Voor, voor Student ja. en starter. En wellicht uh, ja, ik denk niet dat je er nog wat mee kunt. Hè? Uh, Steven Menke, in ieder geval uh, uh, hartelijk dank voor je tijd. Succes in maart. Uh, met de nieuwe Utrechtse partij Student en Starter. Want dat is waarom we met hem belden. Uh, ja, het is uh, tien over half vijf. Uh, en dat zou in principe tijd kunnen zijn voor een bruine boterham met haagslag. In het ontbijtje met gaat uh, onze verslaggever Jurgen Scholtens vanaf vandaag elke week ontbijten bij een bekende Nederlander. Een sporter, politicus of muzikant... waarmee hij tijdens het ontbijt de waan van de dag bespreekt. Vandaag schuift Jurgen aan bij, de 27 bij een 27-jarige toneelactrice... wiens carrière dit jaar een vlucht gaat nemen. Ik ben vandaag in de Indische buurt Amsterdam op Driehoog... en ik zit hier aan de ontbijttafel met Rosa da Silva. Rosa da Silva, een naam die nu waarschijnlijk nog geen belletje doet drinkelen, maar over een half jaar zal dat heel anders zijn. Rosa da Silva is namelijk de actrice die de rol van Anne Frank gaat vertolken in het stuk Anne. Voor ons warme croissants en in mijn handen heb ik een heerlijke bak koffie. Goedemorgen, Rosa. Goedemorgen. Ben jij een beetje te genieten in de ochtend? Ik heb altijd haast in de ochtend, dus het maakt niet zoveel uit of ik nou vroeg opstaan of laat, het komt altijd uit op intense haast. Okay. En dat is, uh, ik denk, wel, kijk, zoals nu, nu ben jij er nou, redelijk vroeg. Ja. En dan denk ik, nou, dat is eigenlijk wel goed. En dat ik dan nu hier gewoon zit en met jou ontbijt, dat, doe je dat eigenlijk betekent heel veel voor mij. Ja? <laughs> ik, moet, ik moet vaker komen. Je moet vaker al. komen, ja, want dan, de, dan ga ik echt zo voor lekker meen... voor zitten. Is meestal in de keuken snel ontbijten. Je snel brood naar binnen, ja. stouwen onderweg, je sokken, en <laughs> ja. schoenen nog aantrekken. Weet je eruit. wel. Ja. ja, dit is een uh, oase van rust. Kijk, nou, ik, ik kom wel ik kom elke week even langs. Ja, dan, uh, zou ik doen. Ja. Je mag Anne spelen, gefeliciteerd. Uh, in de theatervoorstelling Anne, of moet ik eigenlijk zeggen uh, musical, of een muziektheatervoorstelling? Ah, het wordt echt een theatervoorstelling, zoals ze dat noemen. Er wordt geen lied in gezongen. Muziek nee. gaat wel een belangrijke rol spelen. Ja, maar, maar je ik... gaat niet zingen? Maar ik ga niet zingen. Anne wordt geproduceerd door het productiekantoor Imagination, wat eerder het grote succes Soldaat van Oranje op de plank gebracht. Dat was een gigantisch spektakel. Waarin zelfs een hele zee werd nagebouwd. En het publiek zat op een, een draaischijf. Kunnen we dat met Anne weer verwachten? Ja, dat, we, dat weet ik dus ook niet. Of het publiek draait of het decor, ja. dat is nog, dat is ja, want onduidelijk. Dit... Want daar zijn ze nog wel mee bezig. Jullie maken wel weer gebruik, inderdaad, van, van meerdere. Uh, ja, het wordt, dat visueel, wordt het visueel. Ja. Ja, dat wordt zoals met beelden en, en, en decors wat draait. Dus er gaat iets draaien? Maar, maar Ik wat? denk dat er wel iets gaat draaien. Maar wat weten we? Ik ga ook draaien. Misschien draaien? Ja, misschien wel. Je bent natuurlijk een goede balletdanser. Ja, ja, ja. Vertel daar eens wat meer over. Ja. Je zit momenteel in het laatste jaar van de Amsterdamse toneelschool... eigenlijk nog niet eens afgestudeerd. Ben je dan al klaar voor zo'n grote rol? Nou, ik ben, ik ben er wel klaar voor um, omdat ik zeg maar zoveel zin in heb. Omdat ik denk, ik ga er keihard voor werken. Ik, uh, ik heb zin om ook te beginnen met repeteren. Ik zit nu midden in mijn, kijk uh, zoals je ziet, Dat is mijn boekenstapel met dvd's ook. En ook. Voor, voor de luisteraar thuis er ligt hier ongeveer een, een meter hoge uh, stapel <laughs> aan boeken en ja. dvd's ja. over Anne Frank. Ja. Dat is misschien een mooie, mooie, mooi bruggetje naar nou, nou, een vraag die, die, die ik graag in wil stellen. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Ja, ja nou ja, deze stapel woord. doorwerken. Ja. Ja. Echt gewoon lezen, lezen en, en uh, documentaires over haar kijken. Ik ben ook um, twee keer in het Joods Historisch Museum geweest. En, uh, en lijkt je eigenlijk op haar, gewoon qua, qua hoe ze is? Ik, ik vind van wel in sommige dingen, want zij... Um, ja, zij kletst heel veel. Dat, hoe ze schrijft en hoe andere mensen over haar praten, dat ze heel veel, heel veel praten, dat doe ik ook. Anne Frank die is een jaartje of uh, 13, 14. Jij bent 27. Hoe ga je dat spelen? Ja, een jonge iemand spelen. Dat is... Want je moet, het moet natuurlijk niet zijn dat je ziet, oh die actrice speelt een jong meisje. Nee. Want dan het ligt het wel op de loer dat het uh, kinderachtig wordt. Of dat je... Maar ik heb zelf ook een vrij lage stem. Vooral omdat het nu ochtend is, uh, <laughs> kun je begrijpen. Dus misschien in mijn stem dat hij ook ietsje hoger klinkt, maar niet dat het, uh, weet je zo. Dat, maar dat zijn wel dingen waarvan ik waar ik naar moet kijken. Terugdenken aan hoe was ik toen ik 13 jaar was? Want het is nogal een tijd geleden. <laughs> het is nogal 40 jaar. Veertig 40 jaar geleden te <laughs> Ik Zit hier met een echt een hele hoge? Oude... <laughs> ja. ja. Um, je hebt zelf de oorlog ook meegemaakt, toch? Oh, die ja. vrouw. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. En nog iets op het programma voor vandaag? Nou, ik denk, en dat is niet omdat jij mij nu interviewt, maar ik ga vandaag even uh, weer wat lezen. Want ik ben ook bezig in haar uh, biografie van yes. Melissa Mueller ja. En daar ga ik wat uh, in lezen. Nou, heel veel uh, succes met het voorbereiden. En ontzettend veel succes met, uh, met de rol zelf. Ja. Ik uh, kom kijken. Ja, hè, je komt en, wel kijken, we toch? De uh, we beginnen in, uh, in april zijn try-out en begin mei. Volgend jaar is dan de première. En dan een jaar spelen. En nog een jaar de reprise. En voor je nou ja, dat projecten. weten we niet. Want het is, ik, ik, ga, ik, ik weet nog niet hoe lang ik het ga spelen. Nee, dat is waar. Maar het kan niet anders dan een, een, een succes worden. Laat het hopen. Ik ga ervan uit. Fijne dag nog. En bedankt dat ik aan mocht schuiven. Tuurlijk. Ja. Het is een prachtig mooie dag. Het is prachtig mooie onze verslaggever Jurgen Scholtes. Elke woensdagochtend is hij bij iemand aan het ontbijten. Radio 1 met u Tim Knol. <tied> Sam, die gaat de stad uit Sam's Leaving Town van Tim Knol. Wij zijn er nog ruim een uur, hoor. Uh, Angela Merkel, Barack Obama en François Hollande... die hebben allemaal besloten om niet af te reizen... naar de Olympische Spelen in het Russische Sochi... Toch heeft onze eigen premier Mark Rutte nog altijd niet beslist... of hij naar Rusland zal vertrekken of niet. Homowebsite website gay.nl is daarom een petitie gestart... om onze minister-president ervan te overtuigen niet naar Sochi af te reizen. Martijn Tulp is hoofdredacteur van de website. En omdat Rutte waarschijnlijk nog op één oor ligt... spreekt Martijn daarom zijn voicemail in. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Lieve Mark. Je spreekt met Martijn Tulp, hoofdredacteur van Gay.nl, de grootste online homo-community van Nederland. We publiceren regelmatig nieuws over de onlangs in Rusland aangenomen anti homo wet en de gevolgen die die wet heeft voor de plaatselijke bevolking. Wist je dat die wet het voor veel Russische homo's nagenoeg onmogelijk maakt om normaal hun leven te leiden? Daarbij heeft de wet gezorgd voor vele gewelddadige hate crimes waarbij homos in de val worden gelokt en genadeloos worden vernederd en mishandeld. Dat is natuurlijk belachelijk. Daarom zijn we op gate.nl slash Rutte een petitie gestart... die binnen een paar dagen al door meer dan duizend mensen is ondertekend. Met die petitie vragen we jou om een krachtig statement te maken naar de Russische regering. We willen je vragen om, net als grote regeringsleiders zoals Obama, Cameron en Merkel... niet naar Rusland af te reizen en de Olympische Winterspelen dus niet bij te wonen. We hopen dat Russische president Poetin op die manier eindelijk een sterk signaal krijgt... dat zijn regering de mensenrechten niet op deze schaal kan blijven schenden. Nederland was het eerste land ter wereld waar twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen... en qua homo-emancipatie hebben we het hier gelukkig aardig voor elkaar. Dat staat helaas haaks op de situatie in Rusland. Dus Rutte, maak een statement en ga in februari niet naar Rusland. Mark, jij vindt toch ook dat iedereen onze petitie moet tekenen op k.nl slash Rutte... Dankjewel en ik zie je op het Binnenhof als we de petitie komen overhandigen. Doeg. U hoorde Martijn Tulp, de uh, hoofdredacteur van homo-website gay.nl... en hij uh, sprak de voicemail in van Mark Rutte. Na de Arabische lente was Egypte af van haar leider Hosni Mubarak. De eerstvolgende democratisch gekozen leider, Mohamed Morsi, werd vervolgens afgezet door het leger. Een interim reger regering zwaait nu de scepter. Ja, uh, maar het is er allemaal niet rustiger op geworden in Egypte. Vandaag hervet, uh, hervat de rechtbank excuses uh, in Cairo het proces tegen oud-president Morsi. En we praten erover met correspondent Esther Meerman over dat proces en de algemene situatie in het land. Uh, Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat staat er allemaal op de planning vandaag in het proces tegen uh, Morsi? Nou, hij staat uh, terecht voor het uh, aanzetten tot moord op demonstranten bij Redden in november 2012. Samen met uh, 14 anderen. En uh, ja, hij staat nog voor meer... Er uh, lopen heel veel rechtszaken tegen hem, maar dit is er eentje. <coughs> en uh, ja, het is, het, is maar, het is maar zien wat er, uh, wat er gaat gebeuren morgen, Of uh, ja, straks. Ja, ja. De, de rechtszaak was, was in, stond in november uit mijn hoofd gepland, uh, is, is verdaagd. Uh, is het, uh, ga, gaan we vandaag wel actie krijgen in de rechtbank? Uh, dat, is, dat is wel de verwachting, ja. Maar het probleem is dat uh, uh, Mohamed Morsi erkent de rechtbank uh, niet... Uh, en dat, dat was vorige keer ook het probleem. Toen werd de, de zitting werd gedaagd omdat uh, het was een zootje in de rechtszaal. Er werd alleen maar uh, ja, niemand van de gedaagden erkent de, recht, de rechtbank zelf. Uh, en hij heeft, geen, hij heeft ook nog geen advocaten. We hebben hem advocaten toegewezen, maar die erkent hij ook niet. Ja, ja. Dus het is, ja, dan is het lastig, uh, lastig iemand uh, ja, ja, ja, ja. Als we je uh, uh, spreken horen we uh, vaak dingen over, over demonstraties. Het uh, is onrustig in Egypte. Gaan voor- of tegenstanders van Morsi nou de straat op vandaag? Uh, nou, zijn aanhangers zijn over het algemeen moslimbroeders. Uh, de moslimbroederschap is een paar weken geleden uh, officieel uh, voor, door de overheid uh, verklaard tot terroristische organisatie. Hm. Dat betekent dat als je aanhanger bent van de moslimbroederschap, dan ben je een terrorist... Uh, of als je lid bent van de moslimbroederschap, dan ben je een terrorist. Uh, ja. En daar staat uh, als, je naar een, uh, uh, als je naar een demonstratie gaat van de moslimbroederschap, daar staat vijf jaar op. Mm -hmm. En als je een demonstratie organiseert, uh, ook als je een vrouw bent, werd er specifiek bijgezegd, uh, dan kan je de doodstraf krijgen. Oké, okay, maar. Uh, uh, dus er wordt, wel er wordt ongetwijfeld wel gedemonstreerd morgen. Maar ja, uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar een beetje voorzichtig in zijn geworden. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad als, uh, uh, als je je eigen leven... of in ieder geval je vrijheid in gevaar brengt... dat dat geen pretje is. Uh, maar het is toch nog niet ja. zover dat... Uh, stel je zit bij je buur in de huiskamer... en je vertelt dat je lid bent van de moslimbroederschap... dat je, dat je dan wordt opgepakt, toch? Nou, er zijn uh, kliklijnen ingesteld. Uh, oh. Dus stel dat jij bij je... stel dat, je, dat iemand bij de buren zit en zegt van... nou. Uh, ik ben lid van de moslimbroederschap, wat mensen dus nu niet meer zullen doen. Uh, dan kun je een kliklijn bellen en dan uh, kan je zeggen van nou, ga daar maar eens kijken, want ik weet het niet hoor. Dat zijn, dat zijn bijna Tweede, Tweede Wereldoorlog-achtige taferelen. Echt, echt het, het verklikken van, van mensen van een andere partij. Uh, uh, hoe wordt daarop gereageerd buiten het moslimbroederschap? Uh, mensen accepteren het uh, over het algemeen wel. Het overgrote deel van de bevolking uh, wil, wil met name rust na drie ongelooflijk onrustige jaren. Uh, en zij hebben het idee dat het leger, dus de de regering die wordt aangestuurd door het leger, uh, dat die rust brengt. Dus, uh, en zij, ja, de, de haat tegen de moslimbroederschap is, is enorm. Uh, dus toen er ook gezegd werd van, nou ja, de moslimbroederschap is bij deze terroristische organisatie. Uh, ja, dat ging dat, voor veel mensen klopte dat wel. Maar, maar hoe, hoe kan dat zo in één klap zijn omgeslagen? Er, is een, er wordt eerst een democratische president uh, gekozen in, uh, in, in Egypte. Die komt van moslimbroederschap. En uh, nu, wat is het? Twee jaar later uit mijn hoofd, denk ik? Een jaar ja, later? een uh, jaar later. Uh, ja, is, is, de, is de sfeer compleet omgeslagen. Hoe kan dat nou? nou de haat tegen de moslimbroederschap die zat er altijd al. Maar toen, toen Mohamed Morsi werd verkozen tot president... werd gezegd van, nou ja oké, okay, we geven hem een kans, we, we kijken waar het naartoe gaat. En uh, ja, hij heeft overduidelijk niet gepresteerd. Uh, en dat wordt nu ook de moslimbroederschap verweten. Ja. Um, het inperken van de vrijheid van sympathisanten van de moslimbroederschap. Is dat het uh, enige dat de regering doet uh, om, ja, om, om, de, om de kritiek tegen te gaan? Nee, ook alle uh, revolutionairen, om ze zomaar even op één hoop te zeggen. Uh, daarvan zijn er inmiddels ook een heleboel achter de tralies uh, verdwenen. Die worden ook opgepakt uh, onder het mom van allerlei schimmige aantijgingen. Ze zouden uh, branden, branden uh, gepleegd hebben. En uh, allemaal, allemaal dingen die, die nergens op slaan. Uh, maar het, er zitten ondertussen wel heel veel uh, belangrijke activisten. Uh, achter en Gendel. En die worden allemaal uh, stuk voor stuk veroordeeld tot uh, nou, jaren gevangenisschap. Ja, het ja. klinkt allemaal vrij heftig. Uh, uh, uh, uh, ooit was Egypte blij, twee jaar geleden toen, uh, toen Mubarak werd, uh, werd afgezet. Maar it, it, it, it bijna drie jaar geleden. Uh, bijna drie jaar geleden. Maar het klinkt inmiddels alsof uh, uh, letterlijk al die feestvreugde inmiddels wel, uh, wel aan de kant geschoven kan worden. Ja, heel veel mensen zeggen ook dat uh, uh, uh, het, het, het, het is nu erger is dan, dan het onder Mubarak ooit geweest is. Uh, en dat, dat, dat klopt ook eigenlijk wel. De, je, je kan eigenlijk bijna niks meer zeggen op straat. Als activist loop je het gevaar om uh, gevangen genomen te worden. Uh, demonstreren mag sowieso niet meer. Want er is een paar weken geleden ook een wet aangenomen. Waarin uh, uh, werd gezegd: als je een demonstratie wil organiseren. dan moet je dat uh, een paar dagen van tevoren aangeven bij de politie. En die keuren dan wel goed of die keuren dan af. Het idee daarvan is natuurlijk dat ze dan weten dat er een demonstratie aankomt... en dat ze dan klaar kunnen staan. En als er dan ook maar iets gebeurt wat ze niet bevalt, dan kunnen ze gelijk neerslaan. Vandaag het, uh, wordt het proces hervat tegen ex-president Mohamed Morsi in de rechtbank in, uh, in Cairo. We hoorden Esther Meerman vanuit Egypte. Hartelijk dank en uh, succes daar. Dank je wel. brengt de tijd op uh, een halve minuut uh, voor vijf. Uh, Radio 1 gaat er zometeen ook na vijf uur verder ja. met Nu Al Wakker van WNL. Uh, uh, en uh, uh, wat dat betreft is het, uh, is het zo dat, uh, dat we het er over een aantal dingen gaan hebben. We gaan het onder andere over de nieuwe alcoholwetgeving hebben. Die is inmiddels een week oud. Hoe bevalt die? Hoe gaan winkeliers ermee om? En is het voor jongeren ook daadwerkelijk moeilijker geworden? We praten er het uh, hele uur over met uh, Juri Vig uh, van uh, het uh, uh, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dat zometeen.